Jobboot met het NOS-journaal. Minister Schippers roept op tot een offensief tegen verspilling in de zorg. Ze doet dat vanochtend op een conferentie over zorg en ondersteuning in de buurt. Schippers wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. Ook zegt ze dat zorg via internet een noodzaak is om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum was in het stadje Novi di Modena in regio Emilia-Romagna. Daar waren ook de vorige twee zware aardbevingen. Een toren in Novi di Modena stortte in en ook sommige gebouwen in de steden, in de buurt, maar die waren onbewoond. Niemand raakte gewond, de schok werd ook in Milaan gevoeld.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 Jan gmenig is 76 jaar geworden. En dan het weer. Bewolkt vanuit het westen regen en pas later op de dag mogelijk zon. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Morgen iets hogere temperaturen. Dan wordt het rond 17 graden. En is het overwegend droog. Dit was het en was... Is van de ANWB. We staan lange files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Bij Bunschoten, 6 kilometer... A8, Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 7. Ook 7 kilometer op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, bij de Alfred Haarlem-Zuid. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en de Zeeburgertunnel, 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. A12, vanuit Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen, 9 kilometer. A15, vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij harningsveld Giessendam 5 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij Randweg Dordrecht, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, voor de brug bij Gorkum. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Beeldhoven, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. En... In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, de schoen zon schijnt weer, Robert-Jan. Al Altijd een beetje als dus wij beginnen met Zandvoort op zaterdag. Jorna als eerste zojuist dus tussen 1 en 2, Mario, zo Uiteraard dank nog even aan hem, Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdagmorgen tussen 11 en 12 te horen. En in herhaling op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 uur. De Barts en The Rhythm of the Night was de eerste van vanmiddag.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 de vaste onderdelen zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier dus ik zou zeggen houd uw pen en papier bij de hand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 Het is 1983 alweer door de Vitesse op de Zelfords Radio met Roer Zelling. maar. Ja, ja, ja, ja. Nee. Nou, we zeiden het aan het begin al. Het is vandaag voetbalfeest op de voetbalvelden van ESV Zandvoort. Want we hebben vandaag natuurlijk de belangrijke voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Marker. Maar ook het Hotse Knots Begonia-toernooi. En daarvoor is aanwezig Joop Vres. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heer Alain Ja, het Hotse Knots. Het is het, uh, alweer de 20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 ja doet er 14 mee. En dat komt dan toevallig vandaag heel erg mooi uit. Want het eerste van ss Hansen moet zo meteen om half drie op het eerste veld spelen. En dan kan dan niet ingezet worden voor het Hotsdam van Hoe het verder gaat met het toernooi? dat kan je niet zeggen. Alle ploegen moeten in ieder geval nog de eerste ronde spelen. Dat is nog lang niet gebeurd. Gisteravond is het officieel geopend met een wedstrijd van oud van Meeuwen tegen oud zand van 75. Dat heeft... Um, um, um, ja... Nou, ik zeg het gewoon. Sam heeft gewonnen. 3-1. Ik ben uh, natuurlijk, dat weten jullie, in de sams van 75 man. Het gaat me zwaar in het hart. Niet echt. Maar goed, uh, uh, Sam van heeft gisteravond gewo gewonnen. En toen was het meteen natuurlijk het feest in die kantine. Uh, zoals het vanavond nog groter feest gaat worden, dan zijn er live optredens. Dus dat is een groot diner voor alle deelnemers. Um, de, de Mendel, die speelt uh, een, een heel zoutje muziek met, met zijn uh, discotheek. Dus het is een groot feest. En dat duurt meestal tot in de kleine uurtjes. En dan wil je die.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 Ja, gaat uh, tijdens dit toernooi gaat het uh, om de gezelligheid, Joop. Ja, nou, sportiviteit. Hè? De sportiviteit. Ja, ja de, de, de ja, gezelligheid komt er vanzelf bij natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> de nee, t, uh, de, de, de, de uitspraak is van uh, Bert Jacobs uh, afkomstig. Ja. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, Bert Jacobs was een Zandvoortse Hij Heeft uh, bij Zand ook gespeeld. Heeft uh, onder andere die testen naar de eredivisie geloodst. Heeft in het buitenland een heleboel clubs gehad. En uh, die uh, liet zich niet uh, zoals... Uh,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 van iedere trainer die je krijgt, pak je altijd iets mee. Nou, hij is helaas overleden. Veel te vroeg. En dit toernooi komt bij Stanford 75 vandaan. Dat heette het allereerste keer. Heette het heette de Piet Ruijgerok toernooi. Een heel oud bestuurder van Stanford uh, 75. Stond aan de wieg van Stanford 75. Uh, en toen je, en, uh, is men naar... Uh, en toen is het het, uh, het uh, Hotskos toernooi geworden. Een uitspraak van Jacobs die bezigde uh, tegenover en journalist. Omdat hij vond dat zijn trainers een niet bepaalde het juiste soort voetbal speelden vandaag komen erop. Oké, okay, helemaal duidelijk. En uh, ja, 14 teams dus uh, aanwezig. Nee, nou, je zei het al zelfs uit het buitenland uh, afkomstig. Betekent het ook dat ze daarbij bij SV Zandvoort gewoon kamperen of zo? Het is hier één grote camping. één <laughs> grote camping. <laughs> ja, er zijn, er zijn ook teams die hebben wel een pensionnetje gehuurd. En de Zandvoerders gaan natuurlijk naar huis. Doen we doen even kijken. 1, 2, 3, 4 Zandvoortse teams mee. Ja, die gaan gewoon naar huis. Maar uh, donderdag, helemaal vast, was men al volop aan het bouwen hier. En stond de kantine al open hoor. Alleen maar gezellig. Ja, helemaal goed, Jop, zo dadelijk gaan we ons klaarmaken voor de wedstrijd van vandaag natuurlijk. SV Salford tegen Marker. Heb je daar al voorinformatie over? Spelen alle SV Salford spellers gewoon mee? Nou, het is zelf zo sterk. Er zitten zes man bij Salford op, op de bank. Pieter Keur schijnt niet aanwezig te zijn. Ik heb hem inderdaad nog niet gezien. Ik weet niet waarom. Maar gewinnen. Eh, met, met in de basis, Boy de Vet, Bas Lennon... Hobbelaar, Ronald Kales, Peter koper achterin. Middenveld, Kassel Vries, Jans van der Veld en Paul van der Oort. En dan voorin Michael Kaal, Timo de Reus en Ivo Hopper. En dat betekent dat, dat uh, weer een ander team in de wijs uh, staat. Uh, Zandvoort kan maar niet twee weken of drie weken achter elkaar met hetzelfde team overkomen. Uh, uh, Nijsselberg is licht geblesseerd, Kees is licht geblesseerd. En uh, Maries Moldi zit ook aan de kant. Lottie Rikker zit aan de kant, Bud Winter. En uh, de reservekeeper Nicky van die zijn uh, allemaal bankspelers. En, dus ja, Laat eerlijk zijn, Sandvoort moet winnen. Uh, Sandvoort die wil uh, graag nog een keertje die tweede ronde halen. Dan moeten ze in ieder geval vandaag winnen. En dan volgt week bij bij Marke. Marken. Marken is de degradatiekandidaat uh, uit die eerste klas. Is vorig jaar gepromoteerd. wil eigenlijk met een heel lachend kampioen worden. En uh, dat uh, gaat nu weer uh, ja, vechten tegen degradatie. Of dat lukt, dus natuurlijk een tweede. Ik heb informatie dat hun scorende spits vandaag geschorst is. Dat is misschien voor Sandvoort wel massaal, Dat weet je niet. Ik weet niet hoe het uitpakt. We gaan het afwachten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 vanmiddag een winst nodig tegen marken you are gold jullie kunnen het en gewoon gaan winnen vanmiddag van uh, marken op de veld 1 bij sv zo zo dadelijk om tien over half drie veel weer daarover uh, van joop van es het is half drie geweest volgens mij betekent het tijd voor het weerbericht Zie je de zand voor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 Afwachten, ja, afwachten. Want, uh, het is morgen wel de voorjaarsmarkt, uh, hè? Ja. En de temperatuur die komt wel op uh, 21 graden uit in de Zandvoort. Heel lekker. Kijk, dus daar ligt het niet aan. Daar ligt het. Nou, daar ligt het eigenlijk wel, wel aan. aan ja. <laughs> maar het nog altijd... moeilijker. Ja, hij <laughs> heeft ook altijd weer wat anders. <laughs> en de wind die is uh, zwak tot matig uit het noordoosten. En een onweersbui die komt altijd tegen de richting van de wind in, hè? Wist je dat? Ja, ja, klopt. Ja.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 Dus ja, Kan hij ook nog een tijdstip aangeven, ongeveer? Ja, rond het middaguur of zo, uh, ja, rond rond, rond rond middag. Nee hè? Nee hè? Dan begint net, uh, net eigenlijk de voorjaarsmarkt. Ja, die al vanaf 10 ja, uur is die al over. Vanaf 10 uur, oké. Okay. Maar dat staat nu op de kaarten dus. Uh, maar het kan nog veranderen Oké, okay, dat hopen we. Dan gaan we duimen. Maar kijk dan even op www.meteopagina.nl uh, tegen die tijd. Zullen we, dan, we zeker doen? Dan zal het wat exacter zijn.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 Dat, Kijk, dat, is, is dat is, goede is zijn goede berichten, Alex. Pinkster races, mensen uit, uh, op het strand, Precies. drukt in het dorp. Dus als de, de weerkaarten mij niet zo so de Dan <laughs> ja. moet je altijd maar afwachten. Ja. <laughs> Dan uh, ziet het er goed uit. Oké, okay. geweldig uh, uh, nieuws. We gaan de goede kant op, temperaturen gaan omhoog. En uh, we, we kunnen je natuurlijk dagelijks volgen via Twitter. Ja. Of per minuut eigenlijk zo'n beetje. Uh, per minuut uh, op Twitter. ja en uh, www.meteopagina.nl Wat ik dus net vertelde En een slash mobiel erachter En dan heb je een speciale site voor je mobieltje Oké, okay, uh, we gaan een goede week tegemoet Rob Ja, officieel trouwens gewoon de tv aan Obert Jan Zie je het op kanaal 40, digitaal Ja, kan je het zien, er zijn nog mooie tekeningetjes bij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 Vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje weet niet. Papa zegt dat hij niet weet. Op een mooie pinksterdag, met een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 Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Samen met Nina Cherry... En 7 seconds. Nou, het is zover. De belangrijke voetbalwedstrijd voor van vandaag. Uh, we spelen vandaag tegen Marken. En daarvoor gaan we naar Jan Waarschijnlijk een uh, zeer gezellig voetbalveld. Goedemiddag, Jan Ja, goedemiddag, luisteraars en heren in de studio natuurlijk. Ja, het is vreselijk gezellig. Ik heb dezelfde uh, over mensen langs de lijn gegaan. In ieder geval Zandvoorters. En dat uh, valt mij reuze mee. Dat wat ik. om Heilige te zijn niet verwacht. Maar ook heel veel Markenaren zijn hier naartoe gekomen om. Uh, Kijken of dit een, een leuk wissel is om van te genieten en dat is wat Zandvoort betreft op dit ogenblik nog echt niet. Want Mark is vele sterker dan Zandvoort, speelig veel op de helft van Zandvoort. En zojuist uh, bleek dat Boy zijn bewaringen had meegenomen, want die bal waar hij niet meer bij kon, spat er op de paal uit heen. En dan kon het toen ineens zomaar vangen en dat was dus een gelukje voor Zandvoort. Mark is goed uit de start uit de, uit de, uit de van Kiet gegaan. Heel sterk. Houdt de bal in de ploeg. Hij heeft een hele snelle rechterkant, blijkbaar. Daar gaat ook veel overheen. En daar staat dan uh, Stijn Stobbelaar. Die al een, een paar. Nou, misschien wel maanden. niet meer in het eerst heeft gespeeld. Die moet ze dan zien tegen te houden. als linker verdediger. Moeilijk. Niet echt gemakkelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, Sandvoort uh, probeert nu een beetje te hergroeperen. de bal een beetje in de ploeg houden. Dat lukt niet echt. Krijgt nu een vrije schot. mee Wegen. de hoge evenbeen van een markenspeler. En ondertussen is het spel alweer begonnen. Ronald Kalis. Ronald Kalis die uh, echt. Uh, een brots in de branding je is altijd verzandvoort. Dan maak ik een Kuil is is bal bereid. Voordeel voor Zandvoort. De kast de, fiets, de Kast Kruis bij de zijkant. De de de oort, de de oort, gaat dan gaat bal van der Hoort. Bal van der Hoort gaat hier niet meer Dan gaat hij bal komen. Goeie voorzet. Goeie voorzet. En de keeper kan hem net over de lat heen tikken. Want als hij dat niet had gedaan, was hij onder de lat door, doorheen gegaan. Prachtig mooie bal van Paul van der Of het is schat was, weet ik niet. Maar het was een hele mooie bal. En uh, niet mag Zandvoort. En Timo de Weeg gaat het voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. Hij zelf links weinig. Dus dat wordt een mooie insvinger. Neem ik aan. Goed, bewegingen zijn er weer van de uh, Zandvoortse spelers. Bal, goede bal, goede bal. Kan hier niet meer komen? Ja, dat komt erbij. Zandvoort erbij. En oh! Je ziet er alles er nog wat ernaast. Timo Luijs. Ja, als je. Wordt uit de 16 de, meter in gewonnen. Probeert zijn mannen te passeren. Gaat hij die, die bal voor? Dat kan op de paal. Van Zandvoort, fel uh, druk op het doel van Marken. Helaas is de boven niet ingegaan. En laten we hopen dat het straks wel een paar keer zal gaan gebeuren. Oké, okay, Joop, ja, we komen straks uh, even voor drie uur nog uh, bij terug door het vervolg uh, van de wedstrijd. Uiteraard zeer belangrijk vandaag voor SV Zandvoort. Juist over zijn Summer natuurlijk veel te vroeg overleden op 63-jarige leeftijd. Echte disco Koningin. En dit was er ook zo eentje. Je en ain't nobody. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. zo Ik weet niet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 Dat is juist om half drie van Lex van der Horen. We gaan de komende dagen beter en lekkerder weer krijgen. En wordt natuurlijk ook zonnige muziek bij zo op de zaterdagmiddag bij CFM Zalvoort. Jorda hoort en la camisa negra. We gaan weer over naar het gezellig voetbalveld van vanmiddag van SV Zalvoort. Ik weet niet of het gezellig is wat betreft de wedstrijd, maar wel de sfeer eromheen, Toch, Joop? Maar het is alle twee gezellig. Want we je een hele leuke wedstrijd. De druk op het zandelsdoel is wat minder geworden. Dat wil niet zeggen dat de niet nu minder balbezit heeft. Nee, ze hebben nog regelmatig balbezit. En behoorlijk ook. Maar er zit geen tempo meer in. Er zit geen genijnen in. Er zit geen, geen ja, finesse in. Dus, uh, het is uh, wat, wat, wat afwakker geworden. En soms komt er steeds iets meer uit. En was net weer voor het doel van hun tegenstander. Maar dat leverde helaas niks op. Kaste nu speelt daar een zonneveld aan. Zonneveld in één keer naar voren, en daar is het te snel als die maar is, maar die kan niet naar die bijkomen. komen. Kan niet er wel bijkomen? komen? Nee! Dus net als de laatste 30 moet die bal wegruimen. En dat is ook via de zijkant, over de zijkantlijn. Dat is een meter die vier vanaf de cornervlag. Als hij dat niet had gedaan, dan ligt de reus een hele mooie kans gekregen. Maar zover is het niet. Uh, er wordt geen timmer gemaakt om die bal in te gaan gooien. Nu dan wel, Paul van de Oort gaat zich ermee bemoeien. We spelen aan de rechterkant van gezien van het veld. Uh, richting de tribune. Uh, van de Oort, die zoekt een vrije man. Dan gaat hij naïef. op, neemt op, die bal aan, doet hij goed. Dan gaat, en uh, wordt via een been van de verdediger en de hoekschot van voort en Timo de Reus die zal dat weer gaan doen want het is nog steeds van die rechterkant af en dat heeft hij net ook al een paar keer gedaan. Ook fraaie ballen eh, als vrije eh, trap, dat deed hij heel erg goed, goed geplaatst. Ja, en dan moeten we net even een beetje marselen, hebben dat hij precies goed valt zo'n bal. En dan, eh, dan hadden, kunnen we lachen. Maar goed, voorlopig is het nog niet zo ver. De corner van Timo de Reus. Er mag hem gaan van Arbiter. en dan gaat hij komen. Goede bal, goede indruk. De bal. Au! Gedoepen, maar gaat net naast de paal aan de andere kant. Er is dus net nog een corner. Te kijken. We, hebben nog tijd. we hebben nog heel even tijd, denk ik. Als u snel genomen gaat worden, Jan Zonnetveld hier rent daar naartoe. Die gaat dat doen in ieder geval. We spelen op dit moment in de 26e minuut. En het is anders dan 15. 0-0. Dus soms wordt dat laat zich toch nu wat nadrukkelijker zien in de 16 meter gebied van Marken. Zonnetveld. Ook weer een aardige bal, Bos we Kan er niet bij komen, door de team. Nu wacht achter hem te koppen, zoveel is wel niet, maar ik kan eruit gaan. We spelen in de V26.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 M.